6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal contact met een Nederlandse in Jemen. Ze blijft daar ondanks het advies van buitenlandse zaken te vertrekken. Eerst krijgt u het NOS journaal, Mark Visser. In een maand tijd zijn er 55 klachten binnengekomen over scholen die autistische leerlingen weigeren. Het ging om vervolgopleidingen op een mbo- of hbo-school. Dat zegt het meldpunt Auti Weigerscholen. Dat opkomt voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het meldpunt verwacht nog veel meer klachten. We zijn deze actie gestart uh, net bij het begin van de zomervakantie. En euh, nou ja, we zien nu dat er uh, elke dag uh, gestaag weer, uh, weer klachten binnendruppelen... maar we weten ook dat het halve land nog met vakantie is. Dus we vrezen dat als straks uh, de scholen weer uh, aan de bak zijn... dat het uh, nog wel een storm zou kunnen gaan lopen. Volgens een meldpunt worden autistische leerlingen niet toegelaten... omdat veel scholen bang zijn voor de extra kosten die de jongeren met zich meebrengen. De onderwijsinspectie zegt weinig tot geen klachten te hebben ontvangen.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 Interim-premier Beblawi zei dat de betogers... alle grenzen van vreedzaamheid hebben overtreden... door op te roepen tot geweld, wapens te gebruiken... wegen te blokkeren en burgers vast te houden. President Obama heeft een ontmoeting met president Poetin... volgende maand in Moskou afgezegd. Dat doet hij uit verontwaardiging over het besluit van Rusland... om tijdelijk asiel te verlenen aan de Amerikaanse klokkenluider... Edward Snowden. De VS wil Snowden arresteren voor het lekken van informatie... van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Bij het besluit van Obama speelt waarschijnlijk ook ergernis mee over het Russische mensenrechtenbeleid en de houding tegenover homoseksuelen. De vrouwtjeswolf, die begin vorige maand dood werd gevonden bij Luttelgeest, is hoogstwaarschijnlijk zelf hier naartoe gekomen. Dat concludeerde de Universiteit Utrecht, de Universiteit Wageningen en het Natuurhistorisch Museum Naturalis.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 En de onderzoekers gaan ervan uit dat de wolf... vanuit Oost-Europa naar Nederland is gekomen. Het openbaar ministerie vervolgt een agent... die begin dit jaar in het Gelderse Duiven... een inzittende van een auto in de rug schoot. De 20-jarige inzittende raakte erbij lichtgewond. Uit onderzoek door de Rijksrecherche blijkt volgens het OM... dat de agent onrechtmatig geweld heeft gebruikt. Er was geen sprake van noodweer. Een andere agent, die op de banden van de auto heeft geschoten... heeft volgens het OM juist gehandeld. Jemen heeft naar eigen zeggen een poging van strijders van Al-Qaeda vereideld om gas- en olieinstallaties in het oosten van het land over te nemen. Een regeringswoordvoerder zei dat de extremisten ook een stad in dat gebied wilden innemen. Aanval op de olieinstallatie stond voor afgelopen zondag gepland. Verslaggever Lex Runderkamp. Het zou gaan om een groep van Al-Qaeda die gekleed in uniformen van het reguliere uh, leger van Jemen uh, zich daar zou presenteren en de zaak zou overnemen en opblazen. Er is niks nog duidelijk over wie er nou precies voor zijn opgepakt. Maar dat wilden wilde ze heel duidelijk maken naar de buitenwereld: we hebben een aanslag voorkomen. En Jemen heeft ook niet bekendgemaakt hoe het aanvalsplan van Al-Qaeda is ontdekt. Op Schiphol zijn twee vrouwen betrapt met 300.000 euro aan bankbiljetten in hun ondergoed. De twee waren op weg naar Brazilië. Reizigers die meer dan 10.000 euro willen meenemen naar een land buiten de Europese Unie... moeten aangifte doen bij de douane. De vrouwen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Vanavond overwegend bewolkt. Er zijn perioden met regen. Morgen begint de dag vrij grijs en hier en daar valt nog wat regen. In de middag zijn er perioden met zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 25 kilometer file, de meeste vertraging bij Rotterdam. Een paar files vallen op. Een aanreding op de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Knopend Watergaasmeer en Knopend Amstel opnieuw een aanrijding. Nu is bij Knopend Amstel de linkerrijstrook dicht. Door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht Centrum en Knopend Klaverpolder 4 kilometer. De A65 Tilburg richting Den Bosch die is nog dicht tussen Vught en Knopend Vught na een aanreding. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Eindhoven of de a A58 aan de A2. Er staat dus Helvoort en Knopendzucht, 3 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carrasso. Vijf minuten over zes is het. Het nieuws kwam in meerdere stappen de afgelopen tijd. Het is nu echt zeker. Het was een, een wolf die gevonden werd in Lutelgeest. Een vrouwtje uit Oost-Europa. Straks de eventuele gevolgen voor de schapen hiervan. Eerst de regering in Jemen die zegt dus een aanval van al Qaeda te hebben voorkomen daar. Het land wordt de afgelopen week veelvuldig in, ge in verband gebracht met de dreiging van al Qaeda, Waardoor veel ambassades daar gesloten zijn. Buitenlanders hebben het land verlaten of worden opgeroepen het land te verlaten. De Nederlandse Sarah woont al 15 jaar in Jemen. Vanwege veiligheidsredenen noem ik haar achternaam niet. Um, de, dag Sarah, het ministerie van Buitenlandse Zaken ook hier uh, heeft Nederlanders opgeroepen het land te verlaten. Um, ge, geeft u daar verhoor aan? gehoor aan? Uh, ja, goedenavond. Um, nou, persoonlijk niet. Ik ben het ermee eens dat Jemen niet het uh, veiligste land is om, om te wonen. Maar er zijn natuurlijk Nederlanders in het buitenland die daar wonen, een gezin, hun huis, hun werk hebben. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt om dat allemaal in de steek te laten en terug naar Nederland te gaan. Dus, dus u blijft? Had die oproep u wel bereikt trouwens om het land te verlaten? Uh, nou eerlijk gezegd nog niet. Uh, zelfs bij de ambassade vandaag uh, hadden ze dat nog niet, uh, hebben ze mij dat niet verteld. Bovendien vraag ik me af of het nu echt veel gevaarlijker is in Sana'a dan de afgelopen paar jaar. Ik betwijfel het. Want u, u, u merkt niet veel van die dreiging? Op het moment merk je nog helemaal niks. Kijk, een zekere dreiging is er altijd. Uh, er zijn al een heleboel aanslagen geweest en daar leef je mee. Uh, maar het leven gaat gewoon door. Er zijn wat meer checkpoints uh, in de stad. Uh, het presidentiële paleis is volledig afgesloten. Uh, strenge veiligheidsmaatregelen bij de ambassades... Maar daar houdt er wel mee op. De gewone man houdt zich er helemaal niet bezig. Nee, want, want wat de Amerikanen hebben nou ja, laten lekken. Hè, want dat is wat er gebeurd is dat er vanuit Jemen een grote dreiging is. Dat is niet iets wat in Jemen bij de mensen tot, tot extra zorgen leidt. Nee. Um, daar komt natuurlijk ook bij dat vandaag waarschijnlijk de laatste dag van Ramadan is. De mensen maken zich op voor het uh, na Ramadanse feest. Uh, ze gaan de stad uit, vakantie houden. Um, echt een, een mogelijke aanslag is, is uh, niet iets waar ze wat ervan liggen. Er helemaal niet. Nou, en, en u zegt, er is altijd wel een zekere dreiging. Hoe houdt u uh, uh, ja, rekening met die risico's? Hoe wapent u zich bijvoorbeeld tegen het gevaar van ontvoering? Uh, ja, een ontvoering is natuurlijk een andere bedreiging dan een aanslag. Mm. Uh, ontvoering, daar kun je met je uiterlijk mee, mee wat mee doen. Als je eruit ziet als een lokale persoon, dan loop je niet zo in de kijker. So, dan, dan heb je minder kans om ontvoerd te worden. Een aanslag, daar kun je natuurlijk minder mee, want je kunt je niet wapenen tegen een uh, bom die naast je ontploft. En zijn er op dit moment plekken die u mijt? Uh, niet per se. Nee, niet per se. Nou ja, kijk, de Amerikaanse ambassade, daar ga je natuurlijk niet uh, voor je lol langs rijden. Wat ook heel moeilijk is op het moment. Maar dat is eigenlijk de enige plek waar je niet echt uh, wilt komen op het moment. Nee, u had het net over de Nederlandse ambassade, waar u dan vandaag contact mee had. U onderhoudt wel contact daarmee, of, of is dat toeval? Nou, ik had eigenlijk niet met de Nederlanders zelf contact, maar met de security guard die er wacht loopt. En volgens hem was niemand opgeroepen om het land te verlaten, maar misschien was hij niet goed geïnformeerd. En nou, de regering he, van Jemen, heeft u het idee dat hij er, er goed bovenop zit? Uh, ze zijn uh, wel in staat van paraatheid, gezien de, de, de meerdere checkpoints en de, de vele tanks die uh, overal ziet staan... Um, maar dat is in Sana'a. De kans is natuurlijk groot dat er aanslagen zijn buiten Sana'a. De oliepijpleidingen, de elektriciteitsvoorziening, daar heeft de stad niks mee te maken. En ik kan niet zien uh, hoe het daar is. Nee, begrijp ik. Nee, inderdaad, de, de, de aanval van Al-Qaeda zou voorkomen zijn... buiten de hoofdstad, inderdaad, op een olieveld. Um, goed, dank en uh, sterkte daar de komende tijd. Okay, bedankt. Hartelijk bedankt. De Nederlandse Sarah dus vanuit de hoofdstad van Jemen. Dit is het NOS Radio 1 journal. Obesitas is en blijft een lastig probleem om aan te pakken... blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, er zijn verschillende maatregelen. Je ziet nog niet helemaal in de cijfers uh, van het CBS in ieder geval... Dat die werken, het blijft zo ongeveer gelijk. 15% van de jongeren is te zwaar. Matthijs van der Wiel, uh, we hoorden jou eerder deze uitzending al boodschappen doen. Daarna werd er een pasta salade gemaakt, een gezonde. Uh, tijd om aan tafel te gaan. Ja, en ze zitten te eten. De doelgroep zit hier aan tafel, aan de keukentafel van diëtiste Esther van Etten. Vier jongens uit het dorp, leeftijd 15 tot 17. En ze zitten naar binnen te schuiven. Hè? Mes niet nodig, niet met volle mond praten. Met volle mond praten. Nee, nee, dat zou ik niet doen. Okay. Lekker? Ja, zeker. Ja, ja eerlijk. Ja. En het mes? Ja, het gaat niet over tafelmanieren. Het gaat over gezond eten. Vier jongens dus die de passasalade komen proeven. passasalade die we tijdens deze uitzending hebben gemaakt. Dus het, het statement van Esther, de diëtiste, van... Uh, gezond eten hoeft niet duur te zijn. Juist omdat je ziet dat bij lagere inkomensgroepen... dat uh, overgewichtprobleem zo groot is. Ja. Dit is uw bewijs, hè? Deze, deze bak met uh, passasalade. Ja, nou, ze zijn er lekker van aan het smullen. Het is wel, zie je, de groente blijft nog wel een beetje liggen. Ja. ze eten dus de pasta. De pasta op en de die wat ja. doe je met die paprika? Die gaat wel op, hè? Nee, die gaat erop, ja. ja. Vier jongens dus die ook jarenlang die campagnes over zich heen hebben gekregen. Op televisie bijvoorbeeld. Gaan we eens even testen wat daar dan van is blijven hangen. Uh, gezond eten, wat is dat? Ja, veel groenten. Weinig calorieën. Weinig calorieën, klopt dat? Nou, om niet dik te worden, wel natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar ja, wat is nou weinig calorieën? Dat is de moeite. Hoe weet je dat, wat veel of weinig calorieën zijn? Ja, dat, dat lees je dan op het pak. Of... Ja, dat doe je ook iedere dag, hè? Ja. <laughs> Jongens, trouwens, moet ik er meteen bij zeggen... die er afgetraind uh, bij uitzien hè, van de voetbalclub... geen overgewichtprobleem hier aan tafel. Wat is nog meer zo'n regel voor uh, gezond eten? Ja, veel sporten natuurlijk. En, uh, ja, veel... Ja, wat moet je nou wel niet eten? Ja, vet eten, frituren. Ja. En daar hadden we het net over, voordat de passessalade hier op tafel kwam... over wat je op school allemaal die... kan krijgen. Dat is... Wat zei je, Lucella? Ja, een probleem dat, wat, wat u dus ook signaleert als diëtiste... wat er in de kantine van de school allemaal te krijgen is. Ja, veel frituur makkelijk eten. Ja. En we generaliseren het eventjes. En, cool, ja. Uh, ja, toch makkelijk. Alles moet makkelijk. Ja. Vertel eens, wat kun je allemaal krijgen in de kantine? Um, ja, broodjes kroket, uh, broodjes kipkorn, uh, ja patat. Maar ook broodjes gezond. En, uh, ja. Ja, dat is het wel. Uh. En daar kan geen campagne tegen op Nou ja, de salade die was er om aan te tonen dat je ook goedkoop gezond kan eten. Enig idee of dit duur of goedkoop eten is? Nou, ik denk dat het niet heel veel kost. Want, uh, ja, er zitten niet hele, hele dure ingrediënten in, zeg maar. Nou ja, dat bewustzijn is er dan al. Hoe smaakt die? Het smaakt heerlijk hoor. We ja. hadden al de paprika op ja, ja, ja. <laughs> Niet laten liggen, Matthijs. Uh, ik ga door naar Paul Rozemuller, voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. Goedenavond. Goedenavond. Het percentage jongeren met, met overgewicht schommelt al een paar jaar rond die 15 procent. Is, is wat u betreft het glas vandaag half vol of half leeg? Um, nou kijk, er is nog steeds een heel serieus probleem. Dus in die zin uh, is het wel half vol. Um, 15 procent, op op 7 jongeren die overgewicht of obesitas heeft. Dat, dat geeft toch de urgentie wel aan. Het is inderdaad zo dat het stabiliseert de laatste jaren. En de jaren daarvoor is het natuurlijk wel gestegen. Dus je zou kunnen zeggen stabilisering is na stijging een stap op weg naar daling. En... Uh, wij met al onze partners binnen dat convenant hebben ook een methodiek te pakken... die nu zo langzamerhand steeds meer beproefd wordt en ook toegepast wordt in allerlei gemeenten... om daadwerkelijk ook uh, tot een daling te komen van, uh, van de cijfers uh, als het gaat om overgewicht. Want er zijn Norden. al steden hè, waar, waar programma's van u lopen, van, van, uw, uh, van uw groep, <laughs> zal ik het zo zeggen, die werken. Waarbij je wel echt daadwerkelijk een daling ziet. Ja, absoluut. Kijk, we weten zo langzamerhand... dat weten we eigenlijk uit Frankrijk... en sinds een jaar of twee passen we dat toe in ons eigen land... Uh, dat als je als publieke partijen, als private partijen echt samenwerkt... en alle acties en interventies op elkaar afstemt... en al die activiteiten onder één paraplu brengt... we noemen dat uh, de JOGG-methode, jog methode j o g g jongeren op gezond gewicht... als je die methode toepast... Uh, dan kun je echt resultaten boeken. En uh, Zwolle is een van de eerste joggemeenten uh, in Nederland. En die heeft die methode in een aantal wijken toegepast... met al die partijen samengewerkt. Ja, welke dus, partij? Want wat gebeurt er dan? Nou, wat er dan gebeurt, dat is gewoon heel concreet... dat de gemeente en de GGD en scholen en de lokale bedrijven... en uh, uh, verzekeringsmaatschappijen... dat die allemaal met elkaar samenwerken... en gericht zijn op het terugbrengen van... Uh, overgewicht en obesitas onder jongeren. En er is wel eens een hoogleraar die heeft tegen mij gezegd... Van, kijk, eigenlijk is dit... overgewicht is een normale reactie op een abnormale omgeving. Dus we moeten onze omgeving veranderen. Nou, en de omgeving veranderen is veilig van huis naar school fietsen... maar ook je, je keukenkastje aanpassen, de winkel aanpassen... waar de jongens het net over hadden. Dus geen kanketten in de kantine. Precies, of minder, of een goed alternatief. Maar ook het drinken aanpassen. De sportvelden zo bereikbaar laten zijn zodat ze in ieder geval makkelijk toegankelijk zijn voor jeugd en hun ouders die ze naar toe brengen. Kortom, je moet die omgeving zo veranderen dat gezondheid eigenlijk een makkelijke keuze wordt. En dat gaat over eten, dat gaat over drinken, dat gaat over sport en bewegen. En als je dat doet, dan blijkt in Zwolle bijvoorbeeld dat je tussen 2010 en 2012 overgewicht, precies op die plekken waar je dan die activiteiten hebt ondernomen, terug kunt brengen van, van boven de 12 naar ietsje boven de 10%. En dat is dus echt een daling, het is een enorm Succes, want dat is een onderzoek onder uh, bijna 10.000 scholieren, basisscholieren, uh, in Zwolle. En, nou ja, Dordrecht heeft vergelijkbare cijfers laten zien. Uh, Rotterdam stabiliseert nu nog op een te hoog niveau. Maar we weten dus wel dat als we deze jogmethode methode toepassen, dat dat eigenlijk een garantie is op daling van overgewicht. En gaat dat dan overal gebeuren in het hele land? Ja, want we meten dat op eenzelfde manier. Er zijn nu in dertig uh, gemeenten, uh, die hebben gewoon als gemeente besloten met het private bedrijfsleven om Jokgemeente te worden. Sluit je gewoon een contract met ons landelijk convenant. Wij weten precies uh, welke hulp wij de gemeentes kunnen bieden. Het moet gebeuren in die wijken met die jongeren, met die publieke en die private partijen. Iedereen samen, wat ik zei, onder die ene paraplu. Uh, dan is het effectief en alleen dan is het effectief. Nou, dat zijn nu 30 gemeenten. Mijn oproep is natuurlijk ook naar die overige burgemeesters en wethouders en ondernemers om de handen ineen te slaan en samen met ons ja, die aanval verder succesvol voor te zetten. Ja, want Het onderzoek blijkt ook hè, van het CBS dat bijna alle jongeren zelf vinden dat ze in goede gezondheid uh, verkeren. Het zit dus ook nog niet tussen alle jonge oren. Nee, dat klopt. En het is natuurlijk ook een beetje wensdenken. Het is natuurlijk toch nogal wat als je zelf zegt dat je ongezond bent. Overigens is het niet zo dat iedereen die een aantal kilo's te zwaar is, overgewicht heeft, per definitie ook ongezond is. Maar het heeft natuurlijk wel gezondheidsrisico's. Ik denk dat ik niemand via u hoef uit te leggen wat risico's zijn bijvoorbeeld als het gaat om de relatie tussen overgewicht en hart- en vaatziekten... of overgewicht en bepaalde vormen van kanker zelfs. Uh, dus uh, chronische ziektes komen veel meer voor... bij mensen die overgewicht hebben, jong en oud. Maar ook bijvoorbeeld leerprestaties van jongeren zijn beter... als je goed in je, uh, in je vel zit. En ook zijn ze minder kwetsbaar voor, voor pesten. Ze zijn uh, zelfbewuster. Dus er zijn heel veel redenen om op een preventieve manier bezig te zijn... en jongeren op een goed gewicht te houden... en dan wel op een goed gewicht te krijgen als ze te zwaar zijn. En ja daar hebben we dus uh, zowel publieke als private partijen... regering en ondernemers hebben gezegd... we moeten de handen ineens slaan... want we hebben hier een groot maatschappelijk probleem. En dan kunnen die cijfers ook landelijk gaan dalen. Zegt Het is etenstijd. Wordt er bij u vanavond gezond gegeten? Ja, er, worden, uh, uh, er komen hier tacos op tafel vanavond, geloof ik. En, uh, ja, dat met een beetje gezonde dingetjes, gezond. dingetjes erin? Ja, met sla en tomaat uh, oh, en zo. dan ook nog guacamole. Hè. Dus, goed zo, ja, uh, lekker lekker en gezond. Het kan ja. samen en dan ook nog tegen een redelijke prijs. Goed. Want dat wisten de jongens ook goed te vertellen. Ja, meneer Roosemuller, dank u wel. Goedenavond. Dag. Dag. Joranda, hoe is het op de weg? De drukte neemt al af, uh, 18 kilometer. Goed nieuws over de A65 Tilburg Den Bosch, die is weer open. Tussen Helvoort en Knoopend Vught nog wel 3 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht 4 kilometer. De linkerreishok is dicht. in Lutthelgeest. Het uh, dode dier dat gevonden is, is onderzocht. Uh, het was inderdaad een wolf, een vrouwtje uit Oost-Europa. De onderzoekers denken nu dat er meer zijn in Nederland. Dat betekent dus opletten voor schapen. Het is rustig in de schaapskooi hier op de Heide. Er staan 62 schapen hier, geloof ik. Hè? Johan Griffioen, schaapsherder. Ja, 62 uh, schapen met uh, 29 ooilammeren die dit voorjaar geboren zijn. Ze staan uh, lekker rustig bij, een beetje te kijken naar ons. Zij weten waarschijnlijk niet dat de wolf terug is in Nederland, denk ik. Hè? Nee, zij weten niet dat de wolf terug is in Nederland. En wat zij doen is nu vooral uh, de honden die hun normaal op de hei geleiden in de gaten houden. of die ze soms zijn pad stuurt. Maak jij een beetje zorgen over die wolf die terug is? Ik maak me niet echt zorgen uh, over de wolf. Kijk, het feit is, uh, de wilde dieren in de natuur. dat zijn over het algemeen wel vluchtdieren. En als er een, een wolf is dan zal die vooral de zwakkere dieren die dan vluchten, zal die eruit pakken. Die kan hier natuurlijk ook tussen zitten, toch? Een zwakker dier? Ja, zeker. Die kan hier ook tussen zitten. En het feit is natuurlijk met de gehouden dieren... Hè, als je ze op een gehouden situatie, op een klein oppervlakte hebt... dan is het ook een makkelijkere prooi, omdat ze minder makkelijk kunnen vluchten. En uh, ja, de zwakkere dieren die ze dan uit zo'n kudde zouden pakken... dat zouden anders waarschijnlijk dieren zijn die je afstoot... omdat ze niet meer mee kunnen komen in de kudde. Dus in, in die zin heb je het alleen economische schade... Maar voor je ontwikkeling van je kudde maakt dat niet zo heel veel uit. Dat zei je straks tegen mij dat je eigenlijk meer zorgen maakt... over uh, honden met een jachtinstinct dan over die wolf misschien. Nou ja, uh, uiteindelijk is het uh, zo dat uh, na afgelopen week... bij ons ook nog gewoon een schaap gegrepen is door honden... die misschien gewoon zelfs uh, speelonderwijs die schapen gaan opjagen... en die ze pakken. En dat heeft soms uh, ook verstrekkende gevolgen... dat uh, een dier dusdanig gewond is dat je hem soms af moet laten maken. Of door acute stress dat ze dood neervallen... Dus wat dat betreft, aan meer risico, ben ik er niet zo bang voor. Het is natuurlijk nog onduidelijk hoeveel wolven er terug zijn in Nederland... maar hoe zou je deze schapen daartegen kunnen beschermen? Op het moment dat je buiten met ze loopt uh, met je hondengehoed... dan kan je, wij spreken, de, als zo'n wolf er komt... dan zou je de, de kudde bijeen kunnen drijven. Dan is het een machtiger geheel. Of je kan zelfs uh, de schapen eromheen jagen dat je, je hem insluit. Dat zou hem overlopen. Nee, de mogelijkheid hem misschien te pakken... Maar meestal in zo'n uh, machtssituatie, als, als het echt een kudde en een geheel is... dan zal de wolf aftruipen. Dus het is vaak altijd als een kudde gaat vluchten... gaan ze erachteraan en pakken ze de, de, de laatste en de zwakste dieren. Dus het is vooral een kwestie van inderdaad dicht bij elkaar blijven? Het is vooral, uh, ja, uh, samen zijn we sterk met z'n allen bijeen blijven. En uh, met je honden eromheen werken, uh, kun je daar dus aan bijdragen. Uh, wanneer ze dus vrij rondlopen in hun terrein, dan is dat een andere situatie. En het is nog kwalijker natuurlijk, zoals veel uh, schapen gehouden worden... in landbouwsituaties, omheind met sloten en, en rasters, ja, dan kunnen ze niet weg. En ja, daar zal de schade groter zijn, denk ik, dan voor ons in de natuur. Trouwens komt het uh, wolvenplan dat Nederland moet voorbereiden... op die komst van meer wolven twee maanden eerder dan gepland. Dat is besloten vanwege de fonds van deze dode wolf. Met het plan kan de politiek bekijken of er dan nieuwe wetgeving moet komen. U hoort een verslag van Martijn van der Zanden. Senior Ninja, Sunshine. Ja, wordt het ook Sunshine voor PSV. Vanavond uh, komt de club in actie in de derde voorronde van de Champions League. Bij Zulten Waregem wordt een 2-0 voorsprong verdedigd. Als het lukt, dan staat de ploeg van Philip Koku in de play-offs van uh, het lucratieve toernooi. Bas Stichler, uh, jij gaat de wedstrijd voor ons volgen. Goedenavond, Bas. Hallo, goedenavond. Die, die 2-0 van vorige week, wat, wat denk je, zal het voldoende zijn voor PSV? Jawel, omdat uh, die 2-0 eigenlijk 5, 6 of 7-0 had kunnen zijn. Het krachtverschil was enorm. Uh, er moet echt wel een wonder gebeuren. Wil Zulte ineens in een week zo goed zijn geworden dat ze PSV uit het evenwicht kunnen brengen? Ik kan me daar echt niks meer voorstellen. Nee, en ze hebben ook nogal wat interne strubbelingen, daar? Ja, waarbij je wel kan afvragen of dat goed of slecht voor je afval is. Daar heeft Cocu ook nog wel wat over gezegd gisteren. Want strubbelingen kunnen ook nog wel eens een keer ervoor zorgen dat zo'n ploeg zegt... oké, okay, en dat nu met z'n allen de schouders eronder... Maar... Uh, gedoe rondom een aanvoerdersband die van de ene naar de andere speler ging en weer terug... ...naar tussenkomst van zaakwaarnemers en directeuren van de club. Uh, er, er is voldoende aan de hand, waardoor het voldoende rommelt. Zelfs supporters zijn boos op de directeur. Uh, het, is, het is alles behalve rustig bij Zulten. Maar nogmaals, of dat er voor of een nadeel is, moi. En als PSV uiteindelijk dan die play-offs bereikt, wat staat de ploeg dan te wachten? Is dat al duidelijk? Nou, niet helemaal, want uh, PSV is normaal gesproken uh, niet geplaatst in die volgende ronde. Dus zou het nou zo zijn dat Zenit, en die spelen volgens mij straks al om 6 uur, uh, in deze ronde wordt uitgeschakeld, dan zou PSV ineens toch geplaatst zijn en dan ontloopt het heel veel sterke tegenstanders. Uh, de kant daarop lijkt overigens klein. Uh, de, de sterke tegenstanders wat PSV dan tegen zou kunnen lopen zijn, bijvoorbeeld Schalke en AC Milan en Arsenal, Nou, dat is geen feest. Als BSV door een wondertje toch geplaatst zou zijn, dan krijgen ze er eentje uit de serie Fenerbahce en Real Sociedad en Passoe de Ferreira. Dus dan ziet iets de technologie er te weer wat beter uit, ja. ja. En als je nou, weet je al iets over de opstelling? Kan je daar iets uit afleiden? Wat, wat Q wil met zijn elftal? Nou, ik vermoed dat hij het ongeveer laat staan. Hij heeft gezien dat het goed gaat. Hij heeft gezien dat hij uh, met jonge jongens toch een, een, een prestatie heeft geleverd die er toe doet. Dat ze ook niet door het ijs zijn gezakt. Um, het zou merkwaardig zijn om daar nu te veel aan te veranderen. Bovendien heeft het elftal dat thuis van Zulte won en met Zulte speelde, van het kastje naar de muur stuurde. Vind ik dat op basis van die wedstrijd alleen dat elftal al verdient om hier vanavond weer te staan. Um, in uh, Brussel, uh, stadion van Anderlecht, want uh, het, de thuishaven van Zulte zelf is Europees afgekeurd. Dus iedereen naar Brussel vanavond. Nog een probleem ja voor de club. Goed, um, jij ja, ja, nou, gaat het voeren. Als ik dat nog mag zeggen, want er komen dus maar 6.000 mensen vanavond mede om die reden. Dat is eigenlijk jammer. Ja. Nou, Jij bent er in ieder geval, Bas Dichler. Uh, vanaf half negen op deze zender Radio 1 is die wedstrijd te beluisteren... in een extra lange uitzending van Langs de Lijn. Hiermee komt een eind aan het Radio 1-journaal van vandaag, 7 augustus. Straks na half zeven zomeravond Spit met Casper Kooi. Goedenavond Casper, vanuit... Vanuit Emmen, Dierenpark Emmen wel te verstaan. We staan hier uh, bij uh, het verblijf van de leeuwen. Um, en, uh, ik zie uh, twee grote leeuwen, uh, misschien een derde en vier hele kleintjes. Wie zijn dat? Ja, dat zijn uh, onze, onze welpjes uh, die uh, het publiek vermaken. En die zijn echt geweldig. Dat is onze, onze topattractie dit jaar. Hè? De jonkies. Nou, blijf je hier verstaan. En het kan zo meteen zijn dat er inderdaad een grom, een grol vanuit het verblijf komt, hè? Ja, dat kan zeker. Ze zijn uh, lekker met elkaar aan het spelen. Lekker met elkaar aan het dollen. Dus dat hoort er allemaal bij. Zegt Frank-Win van Beers, de directeur van Dierenpark Emmen... met wie ik zometeen zomeravondspits ga maken na het nieuws. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder. Zo dan. Ja, prima. Wil jij de krant na mij? Ook zo toe aan één bril voor veraf en dichtbij...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 Ga snel naar liestplantrakteerd.nl. It's easier to liest Dit is Radio 1, e, het NOS-journaal. Meldpunt Auti Weigerscholen heeft in een maand tijd... 55 klachten gekregen over autistische leerlingen... die worden geweigerd voor een vervolgopleiding op een mbo- of hbo-school. Volgens de oprichter van het meldpunt worden leerlingen niet toegelaten... omdat scholen bang zijn voor de extra kosten.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 En op Schiphol zijn twee vrouwen betrapt met 300.000 euro... aan bankbiljetten in hun ondergoed. Twee waren op weg naar Brazilië. Reizigers die meer dan 10.000 euro willen meenemen naar een land... buiten de Europese Unie, moeten dat melden bij de douane. De vrouwen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Marco Voel. Met nog steeds bewolking en van tijd tot tijd wat regen. In de loop van de avond moet het in het zuidwesten droog worden. In de loop van de nacht trekt de neerslag langzaam verder naar het noordoosten weg. Maar of het, het land ook al helemaal verlaat, dat is nog een beetje twijfelachtig. Een minima tussen de 12 en 15 graden. Morgenochtend dan nog veel bewolking in het oosten. Mogelijk nog een spatje, maar in het westen is het droog en schijnt de zon al flink. Vooral in Zeeland en die opklaringen. Zonnige momenten dus breiden zich uit naar het oosten. Er zou in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui zijn, maar verder moet het droog worden. 19 tot 21 graden, matige noord tot noordwesten wind daarbij. En dan gaan we vrijdag, zaterdag en zondag samenvatten. 20 tot 23 graden, heel Holland zomer weer met geregeld zon. Lokaal een buitje, vooral op zondag. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij het ringvaartacaduct 4 kilometer. Een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Hendrik -Ido Ambacht en de randweg Dordrecht 5 kilometer. Bij Dordrecht is de linker reis ook dicht. Door werkzaamheden tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord 5 kilometer... en een aanrijding op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Afwet Hilvarenbeek en Beek Goorde 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, WNL Zomeravondprins. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? Ja, jij mag het zeggen, waar zijn we? Emme. Emme? Ja. Ja, en waar precies dan? Een dierentuin. En daar staan we hier tussen de... De giraffen, de olifanten, de... Bavianen. Ja, de bavianen, daar was wat mee, toch? Zaten ze in de boom. Ja. ja. Ja, ja, ja. En daar zaten ze maar stil te wezen. Ja, waarom? Dat weet niemand. Kijk. Hoe groot is het? Nou, Emmer is de grootste gemeente van Drenthe. In ieder geval qua oppervlakte, want het is 350 vierkante kilometer. En daarmee de vierde gemeente van Nederland. Wat is er te doen? Nou, Tierenpark Emmer is wel enorm populair. Qua bezoekersaantal de grootste attractie van het noorden. Tenminste, in januari 2006 had het een miljoen bezoekers. En wie is erbij? De directeur Frank-Win van Beers. <middels> Goedenavond, WNL vanaf zomerse locaties. Deze week de tour volg je op de radio, hier via Radio 1. Maar ook op Twitter, het En als je ons volgt op Twitter, dan heb je het al gezien. Het filmpje uh, waarbij uh, ja, de dieren schuilen tegen de regen. Want het was een regenachtige dag vandaag. Het was vandaag uh, een regenachtige dag. Helaas begon dat uh, vrij vroeg, dus dat, uh, dat scheelde wat bezoekers. Maar ik heb wel het idee dat de dieren zich kostelijk vermaakt hebben met zo'n dagje regen. Ja. En nu staan wij precies tussen de leeuwen en de olifanten in. En dat zijn dan een beetje, beetje de enige dieren die niet schuilen momenteel. Nee, als we nu ook naar de olifanten kijken, die zijn lekker nat. Dus die zijn zich vol aan het gooien met zand. Ze zijn aan het spelen met elkaar. Het is lekker cool, dus ze bewegen veel. Nou, en we staan hier vlakbij de vier welpjes. Ja, en die, die hebben helemaal pret voor tien. Dus uh, ook s'avonds is het heel erg leuk hier. Ja, olifantjes, welpjes, de belangrijkste vraag is... hoe gaat het met de bafianen? Nee, met de bafianen gaat het ontzettend goed. De rust is uh, volledig weergekeerd. En, uh, ja, ze paren weer, ze spelen weer... Uh, ze rollenbollen weer met elkaar en ze eten weer. Dus uh, helemaal top, gaat weer goed. Ja, Want wat was er nou aan de hand... Ja, als we dat eens wisten, dan... Uh, U weet het echt niet? We weten het echt niet. En we hebben echt wel 400 suggesties gehad van uh, alles en iedereen... wat het had kunnen zijn. We weten wel dat waarschijnlijk een van de mannen een beetje in paniek is geraakt. Ja, en dan gaat de groep mee. En ze klom allemaal de boom in. Het is en, en bleven daar stil zitten. En bleven daar daar stilzitten. En heel langzaam kwam de beweging in. En uh, ja, nu is er niks meer aan de hand. Ze spelen weer. Dus helemaal goed. Ik nam vanmiddag ook een bezoekje aan de bafianen. Toen hebben ze net eten gegeven, dus dat ging hartstikke goed. Heeft u dat zelf gedaan? Ja. Mag dat? Mocht, ja. Nee, de, de bewaker was erbij, of de, de verzorgster. Dus we hebben, ja, we hebben eten gegeven, appeltjes gegooid met z'n allen. Dat was heel goed. Ja, en daar zitten ze dan ook heel erg rustig. Ze schuilen nu voor regen, want uh, het regent uh, best hard. Roerloos zitten ze tegen elkaar aan op de rots. Ze zijn heel stil. Een enkeling beweegt daar een klein beetje. Ze schuilen. Als ze zo stil zitten, dan zou ik meteen uh, toch paniek slaan. U niet? Nee, komt wel goed, denk ik. Uh, ik heb verder... Ook, ze weten nog steeds niet wat het is, hè? Nee, uh, geen dus... idee. Nee. Wat, wat kan het nou <laughs> geweest zijn? Ik heb geen idee. Komt u nou toch speciaal naar de bafianen om toch te kijken hoe het met ze gaat? Ja, zeker. Dat hoort erbij, hè? Waarbij? Thomas. Hier in de dierentuin. Die zitten er al jaren. Frank-Win van Beers, directeur van Dierenpark Emmen. Zo'n nieuwtje. Als, het, als er iets mis is met de bafianen, trekt dat dan ook bezoekers? Ja, mensen vinden dat uh, zeker interessant en die komen dan uh, kijken. We hebben natuurlijk een hele grote schaar uh, abonnementhouders. Heel veel daarvan ke kennen onze dieren ook persoonlijk. En dat zijn natuurlijk de eerste mensen die bij ons op de stoep staan om te kijken van... hé, hey, hoe gaat het ook met hun dieren? Dus ja, het is altijd interessant. Ramptouristen. Ja, nou, uh, interesse en ook gewoon van, goh, hè, wat is er met de dieren aan de hand? Ja, uh, interesse denk ik veel meer. Ja. Uh, apen doen het uh, altijd goed in een dierentuin, hè? Ja, het zijn gewoon ontzettend leuke dieren. Ze zijn altijd actief, ze zijn altijd aan het spelen. Uh, ze stoeien met elkaar, spelen met elkaar, knokken met elkaar. Je kunt heel duidelijk uh, de verschillende rangorders uh, zien. Ja. En, en leeuwen doen het ook goed. Maar we staan hier ook vlakbij de flamingo's. Die staan hier om een hoekie. En het viel mij vandaag ook op. Daar, daar kijken nauwelijks mensen naar. Nou, het is een, een, een, een wat minder actievere diersoort. Maar als je gaat kijken naar een mooie grote groep uh, roze flamingo's... Ja, dat... dat, dat, dat, dat toont toch echt wel. Het hoort ook bij een dierenpark. Maar als uh, flamingo's het nou niet goed doen, hè? gaan ze dan eruit? Nou, je moet gewoon een hele grote diversiteit van dieren hebben. Uh, en dat hebben wij. En ook de vogels horen daarbij. En er zijn mensen die zijn helemaal gek van vogels... en die kijken veel meer daarna. Uh, mensen kijken algemeen. Maar je hebt ook... Een aantal uh, mensen die komen alleen maar voor de olifanten, bijvoorbeeld. Nou, u bent bezig met de bouw van een nieuw dierentuin. Daar hebben we het straks uitgebreid over. Um, nou, we hebben het over flamingo's gehad, we hebben het over leeuwen gehad... over de olifanten. Nee, daar moeten we het nog over hebben. We moeten het hebben over de olifanten. Want daar kwam een vraag voor binnen van Martin Gaust. Die had een vraag voor u. Ik zal nooit vergeten dat ik bij een olifant binnenkwam. En er was net in de familie, was een jong geboren. En ik wilde naartoe. En toen komt er een tante naar me toe. En die drukt met de slurf heel zachtjes tegen me aan. Ik denk, nou, ik wil toch iets dichterbij komen. En toen drukte ze wat harder. Ik had geen flikker te vertellen. Prachtig om dat, om dat mee te maken. En ik wil dus ook heel erg graag weten. hoe het op het ogenblik met de rangen en standen is in de groep. Hoe de status is, hoe ze met elkaar overweg kunnen. of de sociale rust is. Want er is wel een crisis geweest. Ja, dat was Martin Gouvers gisteren in de Zomeravond Spits. Ja, we hebben. Uh, vorig jaar is natuurlijk een van, uh, van de dames overleden. Uh, die stond toch wel hoog in, in de rangorde. Nou, na het overlijden daarvan, ze hebben zich eigenlijk uh, twee, uh, twee groepen gevormd. Want we hadden ook twee families en die zijn een beetje uit elkaar gevallen. Dan zie je dat er strijd ontstaat. Dat gebeurt in de natuur ook. Alleen in de natuur kunnen ze dan, uh, dan weg van elkaar. Daar is uh, toen de tijd toch wel uh, ja, uh, een hevige strijd heeft plaatsgevonden. De dieren hebben we uit elkaar gehaald. Gaan om en om naar buiten toe. En uh, een van de groepen zal, uh, zal ook gaan vertrekken. Daar zoeken wij een, een hele mooie andere plek voor. Die uh, gaan naar een andere dierentuin toe? Ja, zodra we die gevonden hebben gaan die weg. En dan gaan we met één groep verder. Ja, u, u noemt het natuur. Het is hier geen natuurlijke omgeving. Nee, ze hebben heel veel ruimte hier. Maar ze kunnen natuurlijk niet van elkaar weg. Ze komen elkaar weer tegen. En in de natuur is dat niet zo. Dus dan, uh, dan moeten wij zorgen dat de situatie... gewoon op een hele goede, diervriendelijke manier wordt opgelost. En uh, ja, dat houdt dus wel in dat wij van een aantal uh, trouwe dieren afscheid moeten nemen. U bent een, een, een, een manager uh, die ook wel eens termen gebruikt. Ik heb u wel eens horen zeggen dat dit... een Eduementpark moet worden. Ja, nou, we praat. Dit is, we hebben het over edutainment, amusement uh, themapark. Het zijn toch wel wat, wat, wat vaktermen die we gebruiken. Ja, dit is dan een combinatie van educatie en amusement. Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Kijk, educatie is ontzettend belangrijk. Uh, want daarvoor zijn wij ook een dierentuin. We willen de mensen heel graag wat leren. Maar dat willen we niet meer doen uh, met zomaar een bordje in de tuin. Dat willen we heel graag doen. Met onze enthousiaste dierverzorgers die gewoon op een enthousiaste manier... een heel mooi verhaal vertellen over onze dieren, waar ze vandaan komen. En, en niet meer plat op een bordje of op een stukje papier. Ja, die gewoon... bordjes zijn er trouwens nog steeds. Die zijn er nog steeds, maar we houden heel veel presentaties op het park... om gewoon ook uh, onze bezoekers echt gewoon een uh, geweldig dagje uit te bieden. En de bordjes dieren, Dierenpark hangen ook nog steeds in de stad... Ja, die hangen er ook nog steeds, maar volgens mij heeft dat uh, uh, toch wel dat meer met centjes te maken. Want er hingen nog zoveel borden met noord dierenpark. Want u heet intussen Dierenpark Emmen, voor de duidelijkheid. Wij zijn al jaren Dierenpark Emmen, ja, maar dat hebben ze laten hangen. Ach, aan een stukje nostalgie, nooit verkeerd toch? Even naar de actualiteit van de dag. 15% van de jongeren kampt met overgewicht. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS vandaag. Uh, bij de groep extreem overgewicht ligt de piek bij de jongste kinderen, namelijk tussen de 2 en 9 jaar. Let u een beetje op wat de kinderen hier te eten krijgen in het park? Ja, wij zijn, wij zijn daar zeker uh, mee bezig. Hè. Als we ook gewoon kijken naar onze frituurvetten en dergelijke, dan, dan houden we daar zeker rekening mee. Dat het allemaal goed is. We weten ook met z'n allen, en dan moeten we nou, ons. Ik ook... heb net het kindermenu gegeten, ja. daar zit ook gewoon patat in. Ja, maar daar zit uh, wel de, de frietlijn mayonaise bijvoorbeeld in. Daar proberen we echt, uh, echt rekening mee te houden, want dan zit met minder vetten. We weten ook dat uh, als je een dierenpark of een parkbezoek en een dagje uit hebt, daar hoort eigenlijk wel een patatje bij. Daar zondigt bijna niemand aan. Het voordeel is wel, als je dat vergelijkt, je eet dan misschien wel je patatje, maar als je kijkt uh, hoeveel kilometers je aflegt in een dierentuin, uh, het is bijna... Tot. Je loopt het er zo weer af? Uh, je bent die dag ook gewoon heel erg gezond bezig. Ja, dus een dierentuin is absoluut een, uh, een gezond alternatief. Oké, okay, nou met deze cijfers van het CBS onder mijn arm liep ik een rondje over het park. Lekker geluncht? Uh, ja, gaat wel. Wat uh, stond er op het uh, menu? Uh, Patat, kroket, uh, cola uh, en dat was het. Zo? Nou vindt u dat zo? Zo, dat is een aardige lunch. Ja. En dat hebben uw kinderen ook gegeten? Ja, we hebben heerlijk ongezond geluncht. Ja, maar dat mag ook wel een keertje. Eén keertje in de zoveel tijd? Ja, dat mag best. Goed opvoeden heet dat ook. Ja, dat mag best. Ja. Goed opvoeden? Ja, goed opvoeden hoort ook af en toe iets, iets anders... Als altijd het uh, 5-eet uh, uh, systeem. Noem je de, de, de schijf van 5. Ja, ik kwam maar even van die op, meid. <lacht> Blijkt uit onderzoek dat 15% van de kinderen te zwaar is vandaag? Klopt. Nou, kijk eens, kijk eens. Dit is er een van vier. die is eigenlijk iets te licht. Deze is dik vier. nou, die is, die is mooi opgewicht. Jongste, dat is een beest. <lacht> Die okay. noem ik ook echt beest. Die eet alles. Echt waar? Die eet alles. Maakt niet uit. Van sushi tot vis tot... Je kan het zo gek niet bedenken of het eet het. Ja, wel wat dikkere wangetjes heeft hij. Maar dat... Ja, nou, hij is nog een stukje magerder als uh, dat hij uh, was. Ben jij Matthew? Oh. Hey. Wat een mooie naam heb jij. Heb je lekkere patat gegeten? Ja. Ja, wat zat er bij die patat? Frikandel. Frikandel. Heb je frikandel. frikandel op? Ja, en ook een en... Uh, kip, uh, kip. Kip? Ik ook. En zelf? Nou ja, zelf let ik er wel op. Ja, ja je, bent, uh, je bent niet dik. Nee. Nee, nee. nee. nee. nee. nee. nee. mooi slank zelfs. Nou, ja, nou ik let erop, ja. Ja, dat ja, is belangrijk. Onder het afdakje van het regent bij uh, de snackhoek. Lekker aan het snacken? Ja, net hebben we ijsje gereden. Hè? En de kinderen ook een ijsje? De kinderen ook een ijsje. dus We moeten we gauw verder, want uh, anders beginnen ze te zeuren. Ja, dan gaan de kleurstoffen werken. Dan worden ze crazy. Maar let u wel een beetje op wat, uh, wat uw kind uh, zo eet? Nou ja, drie eisjes op een dag is toch genoeg? <lacht> nee? Nou, natuurlijk letten we op wat ze eet. Ja, tuurlijk. Blijkt uit onderzoek uh, vandaag dat 15% van de kinderen te zwaar is. Hoe zit dat met uw uh, kroost? Ik heb geen idee, maar het ziet er goed uit. Ja, ik, ik zit even in de kinderwagen te kijken. Ja, wel ja, wat bolle, bolle beentjes, bolle wangetjes, maar dat hoort op die leeftijd. Beginnen na het beginnen te lopen, dus het is er zo af. Ja. Nou, ik ga weer verder. Ja, en dan gingen ze weer verder. Frank-Win van Beers, directeur van uh, Dierenpark uh, Emmen. Hoeveel bezoekers heeft u vandaag gehad? Um, nou, iets minder dan gepland. We, waren, we zijn een beetje verrast door de voorspellingen van het weer. Want het weer viel ochtends eigenlijk best wel mee, maar de voorspellingen waren al heel slecht. Dus ja, ik denk dat wij uh, vandaag een 3.000, nou, een, een 3.500 bezoekers uh, binnen de poort hebben gehad. En dan kijkt u heel vies bij. Nou, ik had eigenlijk wel iets meer gehoopt. Maar het wordt uh, in augustus echt parken wiegen. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ja. Het, uh, ja, de regen gooit dus goed in het eten. Maar misschien ook weer niet helemaal. Want ik sprak net een mevrouw. En die vond het helemaal niet erg om een bezoekje te brengen aan uw uh, dierenpark. Nou, is toch hartstikke gezellig zo met z'n allen. Ja, geeft toch niet? Met die hitte is ook niet echt lekker, hoor. Nee, dat snap nee. ik. Maar ook geen paraplu meegenomen. Ook niet. Nee, maar ja, ik smelt niet. Dat scheelt. Hè? Meneer, wat heeft u toch een heerlijke dag uitgekozen voor een dagje dierenpark. Ja, mooi, hè? Ja, heerlijk. Lekker in de regen? Lekker in de regen. Vakantie vieren. Had we niet even beter de buienradar kunnen checken? Ja, misschien wel, maar het is niet zo erg. U bent er zelfs op gekleed, zie ik, vandaag? Dat uh, moet wel, hè? maar het is slechte weer. Helemaal in een plastic, uh, ja, plastic zak zit u eigenlijk, hè? Dat is nat, als je geen jas bij hebt. Oh ja, dat is niet zo handig, inderdaad. Ja, wel een jas bij nemen, dat is natuurlijk wel ja. uh, handig... als je op zo'n uh, dag naar de dierentuin gaat. Wat heeft u toch een heerlijke dag uitgekozen, hè, vandaag? Heerlijk, Geniet u er ook zo van? Heerlijk, ja Echt. Lekker met de haren. Nat. Ja, veel lekker hoor. Ik vind het fantastisch. Dit is mooier weer dat het zo warm is. Ja, toch wel? Ja hoor. Ik, ik, het is eigenlijk ook nooit goed natuurlijk. Hè? Nee, het is ook nooit goed. Als het warm is, dan klaagt iedereen. En als het regent is, klaagt iedereen ook. Hè? We staan nu, uh, bij welke dieren zijn we eigenlijk? Uh, we gaan nu uh, we richting de naalpaden. Oh, Oké, okay, want ik zie hier geen dieren, maar die zijn ook allemaal aan het schuilen natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Hè? Dat is dan weer een nadeel. Dat is een nadeel, hè? ja. Ja, Frank Wijn van Beers, de directeur. Uh, als het regent, dan zie je de dieren niet. Dat is inderdaad wel vervelend. Nou, dat, dat valt op zich wel mee. We hebben natuurlijk grote gebieden. Dat, uh, de dieren moeten veel ruimte hebben. Je moet er af en toe een beetje voor op de, ontdekkingsreis. Maar alle dieren zijn altijd te zien bij ons. Uh, en ja, het voordeel wat wij hebben als park ook. We hebben natuurlijk heel veel binnenlocaties. Waar, uh, de vlindentuin, de krokodillen kun je binnen bekijken. Dus uh, ja, ook als het regent is het bij ons een pretje. En kun je heel veel dieren zien. Gaat het goed met deze dierentuin? Het gaat steeds beter. We hebben natuurlijk uh, zo'n drie jaar geleden een hele zware periode gehad. Toen ging het niet zo goed met de dierentuin. Op het randje van faillissement? Op het randje van faillissement. Uh, we maken steeds stappen vooruit. Uh, we zijn ook nog steeds, ondanks dat we zo meteen in uh, eind 2015 naar een nieuw park gaan... Uh, blijven we gewoon uh, leuk investeren. We hebben een paar jaar geleden de leeuwen binnengehaald... De brilberen zijn, zijn naar het park gekomen, vinden we heel belangrijk. Dit jaar de Animal Experience, een echte attractie in een, in een dierentuin. En dat trekt ook weer bezoekers? En dat trekt ook weer bezoekers. Want... Heeft dat wel zin, want dit park gaat straks dicht en er komt een nieuw park? Ja, maar wij uh, trekken nog uh, ontzettend veel bezoekers. En ik vind, uh, wij moeten er alles voor doen om, uh, om onze gasten die uh, de moeite nemen ons park te bezoeken... een geweldig dagje uit uh, te bieden. En dus ook elk jaar wat nieuws te bieden. Ja, dat, en dat, dat moet we. misschien ook wel van de gemeente, want uh, die heeft u flink gesteund. Nou, wij hebben uh, inderdaad een, een, een lening, die krijgen wij van de gemeente. We werken ook heel veel samen met de gemeente. Niet alleen met de gemeente Emmen, maar ook met de gemeenschap. Hè? Want ook uh, de binnenstad, uh, Vlinderstad, uh, daar, uh, die organiseren heel veel leuke dingen. Want uh, met z'n allen proberen we Drenthe op de kaart te zetten. En ja, daar zijn wij een speler van. En, doen en dan krijgt de... u een lening? Ja, dan zijn, krijgen wij een lening totdat wij zo meteen uh, het nieuwe park gaan openen. Want dat hebben we echt nodig, want ja, zoals je hier ook kijkt... Rondom ons heen uh, is het helemaal volgebouwd met uh, huizen en, en de binnenstad. Je kunt niet meer uitbreiden? Wij kunnen niet meer uitbreiden. En in nieuwe parken uh, daar kunnen wij tot twee, tot drie keer zo groot worden. En dat hebben wij gewoon nodig. Ja, en een lening van 22 miljoen, geloof ik, was het, hè? Ja, klopt. Hoe gaat u dat terugbetalen? Ja, dat zullen we over de hele lange termijn uh, terug mogen betalen aan, uh, aan de gemeente. Ja, en lange termijn heeft u dan ook wel nodig? Dat heb je zeker nodig, want uh, ook dat nieuwe park uh, heeft het straks nodig... dat je gewoon op normale omstandigheden blijft investeren. Want we willen zometeen echt een, een geweldig product, een uniek product gaan bieden. En uh, ja, daar staat Emmen eigenlijk ook onbekend. Dat dierentuin, zo'n tien jaar geleden, waren we echt onderscheidend en uniek. En dat zijn we zometeen, uh, begin 2016 weer. Ja. En nu misschien wat minder. Nu uh, zijn wij vergelijkbaar met heel veel andere dierentuinen. Nee, neemt u mij eens mee uh, naar dat nieuwe dierentuin. Want dat komt hier een stuk verderop. Uh, en dat wordt opgebouwd met drie werelden. Ja, er worden uh, drie werelden voor het park, maar eigenlijk zijn er meer werelden. Want ook het stadstheater van Emmen gaat uh, verhuizen, de muzeval En dat zal een onderdeel worden van, uh, van het nieuwe belevenspark. Dus dat, eigenlijk is dat een, een vierde wereld, hè, de wereld van het theater. Maar met de wereld van het theater, Jungola, Serenga en Nautica, de drie werelden van het park, gaan we echt een belevenspark uh, uh, neerzetten. Een expeditiepark waar echt mensen op ontdekkingsreis gaan. Op ontdekkingsreis. Mensen zijn geen bezoekers meer, maar moeten zelf wat ondernemen om iets te kunnen zien. Ja, je kunt op verschillende manieren Kun je het park bezoeken. Uh, je kunt natuurlijk gewoon als dierentuinbezoeker lekker rondlopen en op zoek gaan naar de natuur, cultuur en onze dieren. Maar we hebben ook een, uh, een, een jungleboot waar je in kunt stappen en dat je in onze grote kas van 18.000 vierkante meter, dat je alvarend naar de olifanten kunt en naar de apen. En uh, als je zegt van nou weet je wat, ik doe dat. Toch liever uh, op een andere manier kun je ook nog uh, in, uh, in, een, in een truck stappen. Een echte safari truck. En gaan we je op een hele andere manier weer heel dicht bij de dieren. Het klinkt bijna pretparkachtig. Uh, het, het zal ook heel erg een combinatie zijn tussen een themapark en, uh, en een dierentuin. Waar de dieren natuurlijk nog steeds een geweldig belangrijke rol blijven spelen. Want amusement uh, is belangrijker aan het worden? Nou, wat voor ons heel belangrijk is, en, en dat proberen we ook te doen. Hè, met, met, we hebben een, een, een nieuw product ontwikkeld. En elke keer als wij dingen veranderen, toetsen we dat ook aan de markt. We houden marktonderzoek, we houden uh, focusgroepsessies in het land. Dan we echt aan, aan onze toekomstige gast en onze huidige gasten vragen. van: Oké, okay, waar wij nu mee bezig zijn, zijn we op de goede weg. En is dit ook wat, uh, wat jullie in de toekomst willen? Het klinkt bijna is? als het ontwikkelen van een ander product dan een dierenpark. Het, het zou net goed een, een, een, een chippy kunnen zijn. Ja, maar ook een shippie wordt ontwikkeld in het belang van de gast. En voor ons is dat zo belangrijk. Het, het is helemaal niet interessant wat, wat wij als collega's leuk vinden op een park. Het is heel erg belangrijk dat we iets neer gaan zetten... wat onze gasten heel erg leuk vinden. Want dat is onze doelstelling. Onze gast staat absoluut voorop. En die moeten zometeen nu ook al, met een hele, hele grote glimlach het park weer verlaten. Het klinkt bijna Amerikaans. Nou, Ik weet niet of het Amerikaans klinkt. Het, is, uh, het, het klinkt gewoon heel gastvrij, denk ik. Gastvrij? Ja. Kan dat hier, in het uh, stugge oosten van het land? Ja, nee, dat, dat, dat kan zeker. Uh, we zitten zelfs een beetje richting, richting het noorden van het land. Ja. Maar uh, als ik uh, zie hoe goed, uh, hey, nou trek ik het even heel breed, hoe goed Drenthe op dit moment bezig is... en, en alle evenementen uh, in, uh, in Emmen die bezig zijn. Uh, gisteren de Gouden Pijl, uh, wielenwedstrijd, maar. Eh, dan een dikke compliment aan mijn collega's allemaal... die met de gasten bezig zijn. Hoe wij ervoor zorgen dat uh, elke dag weer duizenden mensen... met een grote glimlach ons park verlaten. Ja, daar mag je gewoon met z'n allen heel erg trots op zijn. Nee, dat snap ik wel. Maar als personeelslid heb je natuurlijk uh, gestudeerd... om uh, met dieren bezig te zijn en misschien minder met bezoekers. Nou, dat zal, dat zal voor de toekomst al het best uh, wat, uh, wat anders zijn. Want, uh, he, we, kijk, sommige mensen hebben bewust gekozen... van ik wil in de horeca werken. En sommige mensen hebben bewust gekozen... van ik wil met de dieren werken. En nu zeggen we... Hey, we zijn zometeen, we zijn nu, en daar beginnen we nu echt wel mee. We zijn met z'n allen gasten hier, en daarbij heeft iedereen een stukje een subspecialisatie. En dat is ook gewoon. Wat is er mooier dan mensen te woord staan die daarna weglopen, of mensen die naar de dieren kijken en die daarna met een hele grote glimlach al praten en met elkaar weglopen? Ja, wat mij betreft is dat het mooiste wat er is. Ja, ik hoop dat het personeel ook zo tevreden is, want uh, uh, flink wat mensen ook moeten ontslaan ook. Ja, dat heeft uh, drie jaar geleden gebeurd. We hebben een zware reorganisatie in moeten gaan zitten. Om, om doorgang te laten, dit park doorgang te laten gaan. Het ja, is gewoon echt voor iedereen uh, echt heel pijnlijk geweest. Maar daardoor uh, is het park uh, er nog steeds en uh, maken we weer grote stappen vooruit. Gloeit de zon aan de horizon? Ja, absoluut. Want uh, we zijn begonnen met bouwen. Dus dat is, uh, dat is geweldig. Heeft hij grote dieren? We staan hier dus bij de leeuwen en de olifanten. Heeft hij ook kleine dieren? Ja, we hebben zeker kleine dieren. Een van de, van de favorieten van, van velen zijn, zijn de ringstaartmaakjes. Zeker als uh, mensen in de gelegenheid zijn om op het eiland te komen. Heeft u nog kleinere dieren? Hebben we ook nog. We hebben ook nog uh, stokstaatjes. En we hebben naakte molratten. Hebben we. Dus we zijn heel divers. En nog kleiner? Vlinders. Ja. ja, dat komt er een beetje in de richting. We gaan het namelijk hebben over wespen. Want WNL-verslaggever Wieger Hemmer is op pad. Hij zit tussen die akelige wespen. Wieger, waar ben je vandaag? Kasper, goedenavond vanuit de provincie Gelderland, om precies te zijn Binnenkom. Oké, okay, we moesten eraan wennen. 20 graden was het maar en het regende ook nog. Een onsje minder was het dus. Maar zeker niet waar het de wespenoverlast betreft. Want daar hebben we in deze maand weer of geen weer traditioneel last van. En wat is je adres? En dus trok ik vandaag mee in het kielzog van Wespenbestrijder Frits Jolly. Ja, start genoteerd. Zie ik je morgenochtend. Zo, de ochtend begint vroeg en de ochtend begint goed, Frits Ja, goedemorgen. De dag is al aangebroken en dan begint het. hè. De mens kan weinig hebben, het moet snel. Want als je ook niet alle minuten minuut reageert of geen afspraak he? hebt... dan hup, de volgende wordt gebeld. En dan is prijs al eens meer belangrijk als het nu maar gebeurt. Even checken. Werkkap, de kleine, de grote overal. Zullen we maar gaan? Uh, Leid maar op je plan. Goed de deur even dicht. Hey, Goeiemorgen. Ja, dat is goed hoor. Hallo, Rieger Hemmer, Radio 1, hallo. Ja, daar zit er één, weet ik, maar die andere weet ik niet waar die zit. Als wij achter zitten te eten dan, hebben we elke keer van die rare ja. beesten. Nou ja, door het verwijderen van die twee nesten hopen we om, het, om de overlast te beperken. Als u dit zo ziet, hè, meneer Jolly, ja. moeilijke klus? Nee, want dit, is, uh, dit kan ik met de telelands doen, dus u hoeft geen ladder bij te pas. Het is alleen jammer, deze kan niet meegenomen worden, dus die wordt gewoon doodgespoten. Ja, dat vindt u jammer. Ja, weet je, zijn best wel nuttig. Het zijn uh, ja. lijkenruimers in de natuur. Heel veel mensen zeggen, joh, ik bel jou, want jij scheppenest. Je neemt hem mee, je laat hem los. Ja. Nou, dat vinden we leuk. Er zijn in voorstander dit... van, maar dit kan niet. Nee. Dit, dit lever van deze wespjes moet je beëindigen. Wil je het ja. liever ergens anders voortgezet. Ja. Maar goed, uh... het is zoals het is. En dan doen we het maar op een snelle manier, want binnen uur is alles dood. Verdruk op de pomp zetten. Nou, ik denk dat het zo ook... genoeg is. Even de lans uh, op lengte zetten. Het fijne ervan de er sta je niet gelijk op de hoeft. Wat is dit zo, voor een Oh, dit is een uh, zenuwremmend uh, middel. Kijk, op zenuwstelsels, ze vlammen heel snel. Maar ze hebben nog wel tijd om de cyclus af te maken, zodat ze elkaar besmetten. En dan is het zo gebeurd. Wel of geen pijn? Mm, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht het Oeh. niet. Ik zou zeggen, neem even wat uh, afstand. Het volgende adresje, opnieuw natuurlijk een wespennest, maar nu op, het zal het zijn, vijf, zes meter hoogte, bij dit dakgoot. U moet nog een soort acrobaat zijn, ergens ook. Vroeger in het circus gewerkt, maar ik heb geen hoogtevrees. Dat scheelt ah. stuk, hè? U blijft in conditie zo? Ja. En ook dit, klus geklaard? Klus geklaard, de derde verdieping. En uh, de telefoon gaat. Op naar de volgende klant. Dus de volgende zal er wel aankomen. Fijne dag nog. Dankjewel. Jullie bestrijding, oh, mooi, goedemorgen. Ja. Frank weer van Beers, directeur van dierenpark Emmen. Uh, die volgende klant, bent u dat misschien ook? Of heeft u geen wespenbestrijders? Nou, ik, ik weet niet hoe het in de rest van Nederland is... maar wij hebben dit jaar eigenlijk helemaal geen last van, van wespen hier uh, in deze regio. In ieder geval niet op het dierenpark. Het valt mij ook op, het lijkt wel veel we minder zijn. Het lijkt zeker misschien dat het warm weer mee te maken heeft... maar uh, ja, wij zijn er wel heel erg blij mee, want zoals uh, jullie toen straks ook in een stukje hoorden... Uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die lekker ijsjes eten. En dan hebben we liever de wesp in de buurt. We staan nu uh, bij de olifanten, maar ook bij de flamingo's. Ik zei net een beetje saaie beesten, maar ik zit naar te kijken. Ja, het is wel vermakelijk hoor, toch wel. Ja, zeker als je hier uh, op dit pad loopt. Waar je, uh, hè, we staan nog op geen vijf meter afstand van twee uh, jonge Aziatische olifanten... die ook nog met elkaar aan het spelen zijn in het zand. En dan uh, dat gekwetter van uh, de enthousiaste flamingo's. Ja, wat wil je nog meer? Ja, loopt u s'avonds ook wel eens stiekem in uw eentje. Oh, er zit een wes bij u. Ik zag er net een. Weg ermee. U heeft toch wesp hier op het park? Ja, toch eentje. Ja, eind. We hebben er eentje gespot. Ja, ja. Ja, ja, ja. Loopt, loopt u s'avonds in uw eentje over het park? Nou, dat zijn wel de mooiste momenten. Of je nou s ochtends vroeg uh, over het park loopt. Of s'avonds laat. Uh, nou, We hebben net een hele tijd bij de leeuwen gestaan. En als je dan die vier welpjes bij elkaar ziet knokken en stoeien en spelen. Ja, daar kun je gewoon uren van genieten. Dat is toch mooi, hè? Morgen dan, uh, zijn we in Sneek, bij uh, de Sneekweek. Daar is uh, Rintje Ritsma, mijn gast. Heeft u een uh, vraag voor uh, deze oud-profschaatser? Ja, laten we het niet over de schaatsbanen hebben... want daar gaan jullie het vast over hebben. Maar volgens mij gaat, uh, gaat Rintje wel heel wat spannends doen uh, volgend jaar. En gaat hij uh, de Dakar rijden. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd uh, hoe hij zich gaat voorbereiden. Het is, is toch ik... heel wat anders dan schaatsen, de Dakar rijden? Ja, zeker. En ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers, dus uh, laten we dat maar mooi vertellen. Hoe bent u er zo eentje, een racer? Nou, ik vind dat soort uitdagingen kan ik ook uh, zeer zeker waarderen. Het, het lijkt dan een beetje op het Dakari, hè? Zo bij, zo bij de olifanten. Ja, ze hebben flinke lopen woelen en graven, dus uh, zouden je zo kunnen starten. Bedankt. Fijn dat we hier mochten zijn. Morgenavond dus, WNL vanaf, uh, vanuit Sneek. En zometeen kunststof, daarin is regisseur Floris Visser te gast. Omroep wij blijven gewoon. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. Zult u waardig aan? Geef de linkerkant mee. Zult u waardig aan? PSV. Hij de en schiet en schiet de schiet hem al in de doel. Hij schiet hem erin, zegt. De Champions League zometeen in langs de lijn. Om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Teventer.